Reputatiecoaching-podcast nummer 71. We zitten alweer iets meer dan een week op de zomertijd. En meteen merk je dat de avonden langer worden. Gecombineerd met het mooie weer geeft dat direct ook zo'n zomergevoel. Maar bij mij ging er iets fout in WordPress met de ingang van de zomertijd. Wat er fout ging, vertel ik je zometeen. Een tijdje geleden had ik een probleem met de performance van een WordPress-blog dat te tackelen heb ik een hele nuttige plugin gevonden die ik graag met je wil delen. Op Google Plus kun je nu het aantal views zien en op Google Maps kun je nu weer in de buurt zoeken. Bovendien kun je nu tweets taggen in foto's op Twitter. Verder komen vandaag ook nog allerlei tips voor je zakelijke Google Plus pagina aan bod. Vertel ik je wat je zoal op lokale landingpages moet zetten. En ik heb twee video's van Madcuts waarvan eentje van 1 april. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast.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 ...over hoe is voornamelijk naar muziek luisteren. Ik dacht altijd dat dat vanaf diensten als Spotify, Pandora, iHeartRadio, iTunes of andere streaming services was... ...maar ik had dat fout. Het artikel dat ik las ging echter wel over de Amerikaanse markt. Het blijkt dat in de Verenigde Staten veruit de meeste mensen voornamelijk muziek beluisteren via... ...jawel, YouTube. Ook op het gebied van muziek luisteren steekt YouTube met kop en schouders boven de rest uit... In de show notes heb ik een staafgrafiek opgenomen waarin je kunt zien hoe het Amerikaanse publiek naar muziek luistert. Uit de grafiek kun je ook afleiden dat 83% van het Amerikaanse publiek tussen de 12 en de 24 jaar muziek luistert via YouTube, gevolgd door Pandora en de radio. Facebook komt grappig genoeg op de vijfde plaats, dat had ik niet verwacht. Ik heb zelf in elk geval nog nooit muziek zitten luisteren op Facebook, maar dat zegt wellicht meer over mij dan over muziek op Facebook. Dan ga ik nu door met de onderwerpen van vandaag. Alle jaren dat ik WordPress gebruik, heb ik me er eigenlijk nooit zo in verdiept. De tijdinstelling. Ik dacht altijd, ach, we zitten één tijdzone rechts van Greenwich, dus ik moet UTC plus 1 instellen. Maar elk jaar ging dit bij de overgang van winter naar zomertijd en andersom dus fout. En dus zat ik elke keer te goochelen met de tijdzone UTC plus 1 en UTC plus 2. Tja, ik weet dat dat niet de bedoeling is, maar zoals ik al zei... ...ik had het gewoon niet in de gaten dat het ook anders kon. En eigenlijk anders moest. Afgelopen week ging het dus ook weer fout... Ik constateerde dat de podcast van vorige week inderdaad een uur later dan anders online kwam, namelijk om half tien in plaats van om half negen. Op zich was dat geen halszaak, maar ik vind half negen nu eenmaal een mooiere tijd dan half tien. Bovendien heb ik me gecommit om de podcast altijd om half negen te publiceren en dus wil ik me daar aan houden. Bij nadere controle zag ik wel dat de tijd van de server juist was, want ik dacht eerst dat daar de fout was gegaan. Dus dook ik weer in de tijdinstellingen van WordPress en bladerde eens iets verder dan de UTC min 12 tot en met de UTC plus 14 mogelijkheden. En opeens zag ik Amsterdam staan. Na die keuze te hebben aangeklikt, de wijzigingen te hebben opgeslagen, stond de tijd voor WordPress meteen goed. In de show notes die je overigens kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 71, zie je een screenshot hoe dit eruit ziet. Je komt daardoor in WordPress te surfen naar instellingen en dan naar algemeen. Grappig genoeg heb ik in het verleden een aantal WordPress-sites ooit wel op Amsterdam gezet. Maar bij nadere controle vond ik een zestal sites die altijd verkeerd hebben gestaan. Die heb ik dan ook maar meteen goed gezet. Ach, een mens is nooit te oud om te leren. En nu hoef ik me tenminste in het laatste weekend van oktober ook geen zorgen te maken over de instelling van de tijd. Dat gaat dan automatisch weer goed. Nou, dat scheelt me wat werk. Een aantal weken geleden had ik het idee dat een van mijn WordPress-sites om welke reden dan ook langzamer leek te werken. De site voelde gewoon niet zo snappy als dat die voorheen werkte, dus ging ik op zoek naar de oorzaak. De andere WordPress sites leken niet langzamer, dus het kon op zich ook niet aan de server liggen. Bovendien was de server gemiddeld slechts voor zo'n 5 tot 10 belast. De WordPress installatie was up-to-date en gebruikte ook het Genesis framework, dus ik had het vermoeden dat ik de oorzaak in een plugin moest zoeken. Na wat rondzoeken op internet kwam ik terecht bij de WordPress plugin P3 Profiler. De link hiernaartoe vind je in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl 71 ik had op die site ooit de plugin Jetpack geïnstalleerd. Omdat ik graag een paar functies wilde hebben die je standaard op wordpress.com krijgt. Het bleek alleen dat Jetpack verantwoordelijk was voor meer dan 60% van de totale laadtijd van alle plugins. En na het uitschakelen van Jetpack laden de pagina's opeens weer supersnel. Na enig zoeken bleek dat de website ook prima zonder de functies van Jetpack kon. Maar terugkomend op de plugin P3 Profiler. Als jij een WordPress blog hebt adviseer ik je eens het volgende te doen. Als eerste. Meet hoe snel je website laadt op Pingdom Tools. Klik op Settings en selecteer ook even Amsterdam. En als tweede, installeer de plugin P3 Profiler in je WordPress blog en voer de scan uit. Bekijk welke plugins bij jou het meeste tijd kosten. En als derde, schakel als het kan die tijdrovende plugins eens uit... en meet dan weer de laadheid van je site op Pingdom om te zien of dit een significante tijdwinst oplevert. Als dat het geval is en je ziet dat de site een stuk sneller laat als je bepaalde plugins uitschakelt... Ga dan eens op zoek naar een alternatief die wellicht wel sneller werkt. Maar blijf elke keer testen om te proberen de laadtijd van de voorpagina van je site onder de 1 seconde te houden en de laadtijd van andere pagina's toch ergens tussen de 2 à 3 seconden. Vergeet niet dat interneters tegenwoordig steeds minder lang willen wachten op de content. Dus als jouw pagina's langzaam laden, dan is de kans groot dat mensen al op de backknop klikken voordat je pagina is geladen. In de show notes heb ik een paar grafieken opgenomen van de analyse van de plugins die ik op www.reputatiecoaching.nl gebruik. Daaruit blijkt dat de meest tijdrovende plugin voor mijn site de WordPress SEO plugin van Joost de Valk is. Heb jij het idee dat jouw site niet snel genoeg is of dat het laden sneller kan? Probeer dan eens wat ik je hiervoor heb verteld. En als je er niet uitkomt neem dan gerust contact met me op of laat een bericht achter onderaan de show notes op www 71 En dan tot zover over WordPress. Google Plus heeft omstreeks 1 april, en dat was geen grap, een nieuwtje geïntroduceerd. Op de Google Plus pagina's voor individuen, bedrijven, brands en communities zie je nu het aantal keren dat de pagina is bekeken. Het vertoonde getal is niet geheel realtime. Ik heb namelijk even geprobeerd een pagina vanaf diverse plaatsen in Nederland te laden en het aantal bleef nog gelijk. Nu is de vraag of je hier blij mee bent. Als jouw pagina niet zo populair is, dan is het aantal laag. En voor je gevoel geeft dit misschien een negatief beeld aan de bezoekers. Ik denk dat je daar geen zorgen om hoeft te maken. Blijf gewoon goede content produceren en blijf je content promoten via alle kanalen die tot je beschikking staan. Het aantal weergaven zal heus toenemen. Ik kan je vertellen dat de profielpagina van Reputatiecoaching op dit moment pas iets meer dan 15.000 keer is bekeken. Mijn persoonlijke pagina zit op iets meer dan 228.000 weergaven. En de Google Plus pagina van Allround Fotografie op een goede 138.000 weergaven. En niet alleen Google Plus heeft een nieuwtje. Ook de nieuwe of beter gezegd. De huidige versie van Google Maps heeft een feature die bij de overgang van de klassieke Google Maps naar de huidige versie was verdwenen. En dan heb ik het over in de buurt zoekfunctie. Hiermee kun je in een aantal gevallen soortgelijke bedrijven als je al zocht in de buurt zoeken. Stel je hebt voor je bedrijf meerdere vestigingen of locaties. Dan heb je als het goed is voor elke locatie een zakelijke Google Plus pagina waar je content op hebt staan. Op zijn minst hoor je je bedrijfsprofiel netjes voor 100% gevuld te hebben... daar horen dus ook bijvoorbeeld de foto's, de openingstijden en de bedrijfsomschrijving bij. Wat essentieel is voor de verschillende zakelijke Google Plus pagina's... is dat ze elk naar een eigen lokale landingpage op je site verwijzen. Dus stel je hebt drie locaties, eentje in Amsterdam, eentje in Rotterdam en eentje in Maastricht. Voor elke locatie maak je dan dus een zakelijke Google Plus pagina aan als die al niet bestaan. Je claimt en verifieert de pagina's en laat elke Google Plus-pagina naar een eigen lokale landingpagina wijzen. Dus bijvoorbeeld www.mijnbedrijf.nl-locaties-amsterdam-locaties-rotterdam-locaties-maastricht. Het spreekt voor zich dat de gegevens op de lokale landingpagina's op je website www.mijnbedrijf.nl exact overeen moeten komen met die op de zakelijke Google Plus-pagina. Maar wat kun je, of beter gezegd wat moet je, en dan nog meer opzetten om de pagina's uniek te maken en ze voor Google duidelijk te markeren als lokale landingpagina's. In de show notes heb ik een afbeelding opgenomen waarin je kunt zien wat bedrijven zoal op hun lokale landingpagina's zetten en welk percentage van de bedrijven dat erop zet. Maar laat ik ze nog eens langslopen. Wat er sowieso op moet staan is een volledig NAPT, oftewel de naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer in schema.org microformat. Als tweede een kaart van je locatie en de omgeving om je bedrijf. Dit moet een embedded Google Map zijn waarop je gebruikers kunnen in en uitzoomen om te zien waar je bedrijf is, wat er in de buurt is en hoe ze bij je kunnen komen. En als derde de dagen en tijden waarop je locatie is geopend. Dit bespaart je prospects en klanten een belletje. En natuurlijk diverse calls to action. Zo stimuleer je mensen om iets te doen, bijvoorbeeld contact met je op te nemen voor een afspraak, een formulier in te vullen of reviews van het bedrijf ergens te lezen. En dan kun je verder nog denken aan bepaalde keurmerken of certificeringen zodat bezoekers kunnen zien dat je bedrijf te vertrouwen is. En reviews of testimonials, want dat geeft een stuk social proof en dat laat zien dat klanten die eerder business met je hebben gedaan er tevreden over zijn. Dat geeft dus ook vertrouwen. En een routebeschrijving, want er zijn ook nog mensen die hebben geen navigatie in de auto. En meld het ook als bijvoorbeeld parkeerruimte niet direct voor je bedrijf is, maar elders. Ook hiermee maak je toekomstige bezoekers gewoon gemakkelijker. Bijvoorbeeld een contactformulier, als dat van toepassing is. Maar bijvoorbeeld de sleutelsmit of de dierenambulance hebben iets minder aan een contactformulier, want meestal moeten zij per direct opdraven bij incidenten. Je kunt natuurlijk ook een generiek contactformulier op je site maken, waarop mensen eventueel kunnen kiezen voor welke vestiging het bericht is. En natuurlijk foto's. Toon mooie, heldere en professionele foto's ook van de voorkant van je bedrijfspand. Zo kunnen potentiële bezoekers je pand snel herkennen. Laat zien hoe je bedrijfsvloot eruit ziet. Toon foto's van je medewerkers met hun functieomschrijvingen erbij. Zo krijgt je bedrijf een gezicht. En als je een bedrijfspanorama hebt laten maken, dan is de lokale landingpage dé pagina bij uitstek om de virtuele tour op te vertonen. Als je één of meer video's hebt die specifiek over de desbetreffende bedrijfslocatie gaan, vertoon die dan ook op de bijbehorende lokale landingpage. Waarschijnlijk ben jij al lang op de hoogte van het taggen van mensen op foto's. Vorige week had ik het nog over het taggen van mensen in foto's op Facebook. Ik vertelde je toen dat ik dat op Facebook uit heb staan. Zo'n anderhalve week geleden verscheen er in het webblog van Twitter een bericht met de titel... Foto's Just Got More Social. Hierin is te lezen dat je nu tot 10 mensen kunt taggen in een foto en dat je nu ook tot 4 foto's in één enkele tweet kunt versturen. Dit zou nu al beschikbaar moeten zijn in de officiële Twitter-app voor de iPhone, terwijl de Android-app binnenkort deze feature krijgt. Maar deze nieuwe feature brengt dan dus ook gelijk weer een privacy-aspect met zich mee waar ik je voor wil waarschuwen. Als je namelijk inlogt op Twitter en dan via instellingen en dan beveiliging en privacy gaat kijken wat de standaardinstelling is... dan zie je tot je verbazing dat deze automatisch staat ingesteld op... Iedereen mag bij taggen in foto's. In de show notes heb ik hier een screenshot van opgenomen. En ik adviseer je om dit zo snel mogelijk in te stellen op de keuze... alleen mensen die ik volg mogen met taggen in foto's... of zelfs op niemand mag met taggen in foto's. Welke van die twee kies laat ik even aan jezelf over. Ik wil je hier zo snel mogelijk van bewust maken... zodat je kunt voorkomen dat je ten onrecht in foto's getagd kunt worden waardoor jij in verlegenheid of diskrediet gebracht kunt worden. Even tussendoor. Je weet natuurlijk dat je voor je mobiele bezoekers het best een responsive website kunt hebben. Dat is een website die zichzelf aanpast aan het device waarop je hem bekijkt. En Dit is vaak ook gemakkelijker te onderhouden dan een aparte mobiele website. Ik las op Marketingland een artikel waarin wordt vermeld dat slechts 9% van de top 100 commerciële sites gebruik maken van responsive webdesign. 59% van de bedrijven gebruikt en onderhoudt nog steeds een dedicated mobiele site. en 32% van de sites heeft nog steeds alleen maar een desktopversie van de website. Afgelopen week was het 1 april en mogelijk ben jij ook in het ootje genomen. Matt Cuts van Google had ook een leuke actie. Bekijk de video die ik in de show notes heb opgenomen en let in eerste instantie op het shirt van Matt. Het verhaal van Matt gaat ook over verandering. Want de vraag is, hoe lang gaat Google door met het aanbrengen van veranderingen? Matt zegt dat Google constant en altijd zal blijven veranderen... ...omdat spermers zijn hun technieken ook veranderen. En Google kijkt altijd naar manieren om waardevolle en relevante content... ...beter te laten ranken in de zoekresultaten. Ook als mensen meer gesproken zoekopdrachten gaan geven... ...moet Google zich daarop aanpassen en uitvogelen hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Ondanks dat het een grap over verandering was, is het wel een aardig verhaaltje. En een dag later publiceerde Matt een interessantere video. In deze video beantwoordt hij de vraag hoe Google onderscheid maakt tussen eenvoudige populariteit en ware autoriteit. Matt begint met te vertellen dat Google zich in het begin ergerde als mensen schreven dat PageRank de populariteit van websites aangeeft, want het klopt niet. Hij geeft pornosites als voorbeeld. Die zijn wel populair, maar de meeste mensen zullen vanaf hun sites niet naar pornosites linken. Aan de andere kant van het spectrum zijn bijvoorbeeld overheidssites die niet door bijste veel mensen worden bezocht, maar waar wel weer veel mensen naar linken. Populariteit geeft dus aan waar mensen graag naartoe gaan, terwijl PageRank meer een indicator van reputatie is waar mensen naartoe linken. Google kijkt ook steeds meer naar het onderwerp en de inhoud van webpagina's om te zien of ze mate van autoriteit hebben in een bepaalde context, bijvoorbeeld de reisbranche. En dit is een gebied waarop Google haar best doet het algoritme ook steeds verder te verbeteren. Het laatste topic voor vandaag dat ik met je wil delen gaat over mooie coverfoto's voor je zakelijke Google Plus pagina. Je weet wel, die grote foto bovenaan je profiel. Ik las hierover een artikel op Local Visibility System met de titel 10 Classy Google Plus Local Cover Photos and How to Make Yours Better. Ik kan je echt aanraden de link in de show notes te klikken en de 10 foto's eens goed te bekijken. Wellicht geeft het jou ook weer inspiratie om je eigen coverfoto aan te passen. Het artikel sluit af met een vijftal leerpunten. Het hoeft niet per se één foto te zijn, het mag ook gerust een mooie collage zijn. Zo kun je meer vertellen dan met één foto. En het hoeft heus niet een foto te zijn van je product of dienst. Misschien is het zelfs beter om een andere foto te nemen. En als derde, probeer je branding aan te brengen zonder je logo pontificaal in beeld te laten komen. En teksten in de header kunnen soms ook nuttig zijn. En als laatste, overweeg eens zwart-wit. Ik ga de komende tijd eens nadenken hoe ik de coverfoto's van diverse Google Plus pagina's beter en mooier kan maken. Jij ook? Met deze tips over het verbeteren van de coverfoto van je Google Plus pagina kom ik dan vandaag weer aan het einde van de podcast.